We gaan verder. Dus nog een keer. Wat betekent. Wat betekent. Dat is bina van het lichaam. Ja van het lichaam. Is lichaam betekent zonder hoofd. Ja lichaam betekent alleen maar zesverod. Gesed vorat Tiferet. Net zo goed is zo. Dus in het lichaam is Keterhogma bina geworden. Tot Gesed vorat Tiferet. Dus in het lichaam is gar de drie eerste sferot zijn In het hoofd is het keterhochma bina. In het lichaam is het geset, gorotje, okay. En daarom is dan de bina uh, bina van het lichaam is tiferet Ja, net zoals het keter. Ja, keter hochma bina in het midden en hier is het Oké. en dus in het lichaam steigt op de punt of de malgoed steigt op naar de tyveret net zo als in het hoofd punt of malgoed steigt op naar de dina Oké. Okay. Oké. Okay. nu okay. gaan we verder uh, dus wat zegt u ons de veertiende de, de regel zegt u ons dat nu door het opstegen van Nekuda uh, naar tot, en dat zij is geworden tot Machashawa, tot de gedachte in het hoofd ja? dat weten we dat er is dus een nieuwe einde, eind gekomen van de partsoef dus in het hoofd hebben we gezegd, alleen maar kettergogma. Dus opgestegen gaat in het hoofd van de mond naar de opening van de ogen. En dan is het, dat is dan de, de partsoef. Alleen kettergogma. In het, in het lichaam is het zo so dat het opgestegen van beneden naar de borst. Naar de bina van het lichaam. Okay. En nu gaat hij ons vertellen verder. Kihanekuda. Want de nekuda. Shehu zot 15 in goed. Ima sheba. Let op, erg belangrijk nu. Geweldig hier uit, het ons uit. Geweldig. Want de nekuda, zegt hij. En dat is helemaal slaat op ons. Precies hetzelfde is met ons. Elke correctie begint daarmee dat ik. Elke situatie waar ik nog niet meester ben, bedoel, niet meester dat ik weet dat. Ik wil het niet ontvangen, want anders ga ik het voor mezelf ontvangen. Met al die narigheden van die, ja? Dus Dat ik het weer in kater krijg of zo. Welke, van welke vorm dan ook. Dus, wat, hoe begint het altijd? Altijd begint het vanaf, vanaf het hoofd natuurlijk. Hoe moet ik het doen? Dan ga ik dat gedachte, ga ik dan punt. Dus, zie je dat? En dat punt zit waar de mond zit. Van maar goed, spreken zie je dat, spreken en wat je opneemt, et cetera, dat ga je dan opheffen naar de ogen, naar de opening van de ogen, kort maak je jezelf, en dat is dan gedachte, jij brengt het naar de gedachte eigenlijk, in plaats van te praten in het, met de, met de mond in slechte in toestanden die ik niet aankan wat ga ik dan? Wat gaan, wat gaan, wat, wat, hoe gaat het in zijn werk? Men gaat direct kankeren. Ja? Hoe? Met de mond. Met de de malgoed is niet gecorrigeerd in de, in de mond. O, ja, slechte, ja, En, eh, en kwade tong, tong. tong of zo. So, Altijd begint met de mond. Hoe moet je het direct corrigeren? Niet wachten tot het allemaal komt al en je, naar je lichaam. Want daar beginnen zware al, haat en, en allerlei andere dingen gaan, gaat het dan daar opwekken. Als het, komt het hier bij jou, niet praten, iets, maar direct opheffen dat, omhoog doen, korter maken, een nieuwe einde van, in je hoofd, als het ware te maken, in, het, in, de, in de plaats van de ogen, ja, in de opening van de ogen. Daarmee. Breng je die, die maal goed naar de gedachte. En de gedachte heeft natuurlijk veel kleinere wens, als het ware, van, uh, kracht. En dan kan je in de gedachte wel nu, Armei, manager manage, Dat kan je al managen. De mond is het verschrikkelijk. Alle oorlogen begonnen door dat mondje. Alle oorlogen begonnen door dat mondje. eigenlijk. Een mondje. Ja. blijven zware kracht. En hoe kunnen we dat uh, verbeteren? Kijk, okay. alles komt van hoofd. Als, ja, hoofd. Als we als breken meteen de gedachten in... in uh, um, ...maak je tekort van zware gedachten... ...en we uh, proberen weer uh, te kassen... Proberen, uh, ...en we stoppen stoffen verder... ...binnen blijven toch uh, zware gedachten niet gedachten, zwa, zware krachten wat wij moeten doen met die zware krachten het mag oké, maar jij zal jij zal altijd zien jij zal altijd zien dat dat ja, dat probleem ligt hem in, in, vaak in de mond in, ook in de ogen ja? als je korter partshoof maakt in het hoofd maakt alleen maar gedachten brengt in, van boven maar goed kijken, aardig luisteren en horen, niet horen wat je wil horen, alleen maar sch schandalige dingen of zo, maar je wil horen iets goed, uh, naar innerlijke mens, van, wat, wat, ook bij jou bij jouzelf. En de mond, waken voor de mond, sterker en krachtiger bewaking hebben over je mond dan zelfs over de alle andere organen of van binnen die je hebt, want dat is het probleem van alles in het mond. Ja, als je dat probeert waken over je mond, je zal zien dat ook de anderen die gaan ook, ook luisteren, ook de zware jongens die gaan ook daarmee worden ze ook als het ware uh, rustiger. Jij zal zien. Oké, okay, kijk, kijk nou hoe mensen... De mens wil... Oké, okay, de mens, kijk hoe mensen wil... De mens wil... Kijk nou hoe de mensen willen... Als de mensen wil een beetje... Een beetje opgelucht worden. Waar gaan ze over praten? Ja, over allerlei andere... De huh? Over dat, uh, over voetbal, over vrouwen, over mannen, over allerlei andere dingen. Over uh, mopjes, iets wat, over lage dingen. Om zichzelf op te wekken voor... Op voor viesigheid, een beetje viesigheid nou, dan nou, Zo gaat het door en, en over de buren en alles. Zo en dan ben je al verkocht. Eigenlijk, dat heb je al ben je allemaal verkocht. Ja. Dus erg, hier het eerste is brengen naar de gedachte... Maar een nieuw antwoord op jouw vraag. Dus als ik volk vraagt? Hoe moet ik alleen maar er, er, corrigeren als het ware brengen van mijn mond de krachten naar de gedachten? Als ik beneden ook, heb ook wat erg zware artillerie. Okay. Zware, zware artillerie. Ja. En die luistert niet naar de okay. gedachten, ja. Die heeft zijn eigen, zijn eigen leven. Dan heeft hij ons ook gezegd. Zoals ook net, hij was net voor. We gaan nu ook zo direct dat leren. Dat precies hetzelfde gebeurt ook in het lichaam. Als, je doet, als jij doet dat in het hoofd. Dan, er bestaat geen deelshandelingen in het geestelijk. Als, als je de krachten opbrengt dat jij jouw mond kan bedwingen, als het ware door niet bedwingen, maar te brengen van jouw mond, niet eerst, eerst iets zeggen, verkeerd of niet verkeerd wil iets uh, kwaadsprekerij, etc. Uh, ...maar brengen dat naar de gedachte... ...dan zal ook precies hetzelfde... ...automatisch... ...ook beneden... Mm -hmm. ...zich op... Uh, ...dat opkomen dan... Uh, ...die krachten ook van beneden... ...van die punt, van de maalgoed ook... Naar de, ...naar de binnen... ...ja, naar, naar de... ...in alle drie sectoren van jou. Okay? Precies hetzelfde, ja. Maar je begint eerst bij de makkelijkste. En het makkelijkste is natuurlijk dat... De gedachte. En niet later al duidelijk. Oké, okay, we gaan, gaan verder nu kijken wat, wat hij ons vertelt. Maar dat gaat erg goed. Uh, en dan is het dan de nieuwe, de nieuwe grens, als het ware. Het nieuwe einde van de partsoef. Wordt dan in het hoofd, wordt dan tot de ogen. Ja, de, de opening van de ogen. Dus de, de opening van de ogen... Is, is een vrouwelijke van de ogen. Okay. Dat is. En daarmee kan je dan. Kan dan. Um, ook in het hoofd. Kan je dan zwoek maken. Ja of niet. En daar waar je zwoek kan maken. Kan je ook licht aantrekken. et we naar beneden. Maar dan via de middeling. Kie han ik 14. Let op. Ki want de nekuda, shi hu sot feivt im hamasach shaba dat, dat is het geheim van malchut, de malchut met de masach die in haar is. Want alleen de malchut heeft de masach. Let op, niet niet iets anders heeft de masach, alleen de malchut heeft masach. Daarvoor maar Precies, helemaal goed. Maar daarvoor stond de mal goed in het hoofd, in de pe. Ja of niet? En nu met de tweede beperking, die steekt op van de pe, van de mond, naar de opening van de ogen. Duidelijk. Dan is het veel minder, dan wordt het dan, daarmee is nog al correctie gemaakt. Om dat te doen, dan is het betekent dat jij brengt het naar de, naar de gedachte. In plaats van direct te gaan dat uit je mond, dat uit te spuiten daar... Uh, viesigheid en van alles. Ja? Jij brengt het naar de gedachte. gedachten dat, dat is wel beheersbaar. Waarom? Het is al te werken. Hè? Daar kan je mee werken. Uit de mond, mond, de mond. Ik heb nog geen mens gezien die zijn mond kon, kon waar, waarvan ik heb gemerkt dat die zijn mond kon beheersen. Ik heb nog geen mens gezien. Natuurlijk waren er wel, hoop ik wel. Ik moet, er, ik moet er alleen aan geloven dat er mensen waren die dat waren, die dat konden. Maar ik heb nog die mensen nog in 60 jaar van mijn leeftijd heb ik nog niet tegengekomen. De letterlijke betekenis van spreken. Spreken, het is ook, spreken, is ook dan uh, ook het licht brengen. Het is net zoals malgoed. Malgoed is pech. Ja, maar niet gezien, letterlijk. letterlijk uh -huh. niet gezien. Nee, maar dat is dan brengen van het licht naar het licht. Het licht uit het hoofd naar het lichaam. Uh -huh. Dus, ja, naar buiten. Alleen wij doen het altijd naar buiten. Waarom? Na naar elke, naar elke mond, naar elke malgoed, waar de, waar de massag staat. Altijd komt, let op, altijd komt het. Vanaf de peer komt altijd naar buiten lichaam als het ware is ook een beetje als het ware buiten het hoofd het hoofd is is, is het, de, innerlijk als het ware gedeelte het spreken betekent dat jij brengt uh, het licht van boven wat betekent de, de gedachten gang alles wat bij jou is nu gevormd jij gaat het brengen in in naar het lagere kijk Waarom? Voordat jij gaat spreken. Spreken, wat is spreken? Het is al krachtige handeling waarbij het schuur, schuurt, het licht wordt geschuurd, als het ware, in de mond. Het gaat naar buiten. Met een, heel, met een damp, een zware gedamp. Sommigen die spreken dan die, net als vlammen gaan eruit. Als iemand bijvoorbeeld kwaad is, dan zie je het net als vlammen eruit gaan. <laughs> als, als draak, precies. Maar kijk, ja, dus, maar, als je brengt dat in het hoofd, in, in, in je ogen, de ogen, die, ken, die zijn nog niet echt de damp, er is nog niet de kracht van de damp. Oren, die hebben al de kracht van de damp. Damp, ja? Kijk, probeer nou een vinger in, in je oren stoppen, in beide, en je kan horen dan, net zoals de zijklank. zo so, so, maar, in, het, in, het, in, het, in de ogen niet. Ogen is nog, hebben nog de kracht niet van damp. Maar in het mond wel. Dus in de mond, als een mens spreekt, dan betekent dat geestelijk, dat die ook, en is ook, ook in het in, in aardse leven is het zo, dat jij brengt in het, vanuit het hoofd brengt naar binnen. Eigenlijk. Wat jij zegt, komt ook in je hart. Eigenlijk. En wat in je hart is, komt nog lager. Daarom is de mond is het belangrijkste. Het is het epicenter van alles. Van de, hoe moeten we dat wakken? Die wakken. Direct, direct dat hart gaat voelen. En alles gaat. Jij kan het, je kan heelzaam het, het spreken. Kan, en het spreken betekent niet alleen uitspreken. Het kan zijn zo zijn. Dat komt op je tong en jij zegt het niet ook dat is een vorm van spreken, oké? Okay. Maar laten we hem dat even zeggen. Hij gaat het antwoord erop geven. Let op. Dus dat de zegt dit dat die de Malchut. vijftien, ima Shaba. met de massach die in haar is. Alleen de Malchut heeft de massach, ja of niet? Shagayta om met hij spreekt nu over de mahoed, omdat het nog voor de atzilut, hij spreekt alleen van het atzilut maar dan is vorming van het atzilut We zullen zien dat vanaf de atzilut, dat wij alleen maar spreken van de jesot, ja, ateret jesot, van het onderste kant van jesot, die kan ontvangen licht. Maar Malchut hebben we niet meer in het atzilut Maar hij spreekt nu nog, Shahita de Malchut, Shahita omedet lezivouk. Zestin, bamakom malchut, shell eser de der Roche, nikrape. Let op, weet Da dat de malchut met haar massach, schegaita omede die stond, le zivug, voor de zivug stond Zestin, bamakom malchut, op de plaats van de malchut, shell eser de der Roche, van de tien sferot de Roche. Ja, van de in de stond ze. Hanikrape, welke plaats heet Pe, de mond? Dus de onderste, de tiende sfera van de tien spheroot van het hoofd, heet Malchud. En op die, op die mal goed wordt ook Zivouk gemaakt. Normaal. En daarom alle ellende komt van de, van de, van de tong. Waarom? Omdat men verheft het niet tot de gedachte. Eerst moeten we altijd verheffen dat naar de gedachte toe. Die mal goed van de mond altijd eerst naar de gedachte brengen. Dus naar, het, naar, de, onder, dus naar die K, oogkassen. Ah, oog ja? Daarin moeten we dat brengen. Daarin, daarin. Als we dat niet doen, betekent dat, ik, dat, ik ze, dat men als het ware vijf sferoot meent te hebben. En dat is dan de linkerkant, als het ware aan, aanleunend aan de linkerkant. Dan heb ik wel in mijzelf al die vijf sferot in het hoofd. Al die tien sferot van het hoofd. En dan gaat iemand praten. En dan schaande hij, van alles komt uit het mond. Zelfs prachtige woorden, maar van binnen dan de, de betekenis daarvan kan het verschrikkelijk uh, vernietigend zijn. Eigenlijk. Ja. Daarom, daarom moeten we weten, wat zegt hij ons dan? Normaal zegt die staat het wel, die. die Malchut in het hoofd staat in, in de P. En zij is dan mal goed van de tien sferot van het hoofd. Of wij zeggen vijf, maar wij zeggen tien. Soms tien, soms vijf. Zeventien. We zijn scham en zij is, is dan beëindigd. Zij beëindigt, is beëindigd daar. Dus dat is bij de P. Dat is dan de tien sferot van de mond. Van het hoofd. Genata Roos. En zij beëindigt daar het aspect hoofd van de partsof. Let op je ons vertelt. Ata, ata, lemakoma bina, scherderoos. Dat deze punt, of deze malhoed, steek nieuw, steek nieuw naar de plaats, achtin van de bina van het hoofd. Anikra kra, nikwe einaim. Welke plaats heet, nikwe einaim. Openingen van ogen, oftewel vrouwelijke van ogen. Vrouwelijke van ogen, et cetera. Dat is de plaats van de oogkassen, zoals we dat ook gezegd hebben. De heinu, dat wil zeggen, 19. Nukwa de shigi bina, Nukwa van de hochma. Shehi Bina, die Bina is. Venasa, de zeeuw is geworden tot de Bina, als het ware, die Malchudi is opgestegen, die is als Bina geworden. Venasa, hasivug, aaltwintig, hamasach shela, en is geworden, zivug is geworden, op haar massach, ja, in die ogen waar zij staat. Ja, alleen maar twee lichten komen bij haar. In het hoofd komen alleen maar twee lichten, ja, licht nevig en roog, de laagste lichten. En die kan ze alleen alleen, dus vanaf de peer kunnen we vijf lichten in het ho aankomende, van het aankomende licht kunnen we vijf lichten weerkatsen. Duidelijk? En vijf naar binnen halen. Ja, duidelijk. Theoretisch. Ja, theoretisch. Of... Of via het bed kunnen we dat wel doen. Ja, maar, dan, maar dan niet op de juiste plaatsen, als het ware altijd natuurlijk is. Uh, niet de ware maar goed, maar dan de binnenavond maar goed. Maar als wij korter maken, dan, worden we, dan hebben we alleen maar twee lichten kunnen we naar binnen halen. Ja? Daarom is de schade is, natuurlijk wordt enorm beperkt het is zwakker natuurlijk, de mens voelt zichzelf, maar beschermt. Ja? op die manier breng je het licht in het hoofd naar de gedachte en jij beschermt jezelf van alle narigheden het is niet alleen om dat, daar te blijven de bedoeling is ja, de ogen blijven open, ja of niet ja? De, waar, waar komt dan de mal goed in het hoofd Ze komt onder de gogma, ja, onder de ogen dus ogen blijven open Alleen niet meer dan, niet lager. Dus wat zeg je dan? En zij maakt daar zivuk, haar zivuk maakte zij haar. Ja, de malchut. Die maakt zivuk daar waar de, waar de opening van de ogen is. De plaats heet Nikwe Einayim. Probeer ook die woordjes ook te leren. Twintig. Sham Bamakom Nikwe Einayim. Zij maakt dan deze woek, let op, daar in de plaats van de Nikweinheim, van de openingen van de ogen. Daar hebben we nu in het hoofd, hebben we nu en waar is die Dat is al een geweldige correctie. Eindelijk. Want de hele correctie, de principe van de, het principe van de correctie is om het licht, aankomende licht te omhullen. Weer te weerkaatsen en te omhullen. Dat is de correctie. Ja, anders is het uh, tien vogeltjes in de, in de lucht. Ja, en niets in de handen. En daarom moeten we, dat is de hele correctie. Om te, onthullen, te omhullen het licht en naar binnen te, te brengen. Uh, we zijn maar, Sham 21, eet haar en zij beëindigt daar het hoofd het hoofd eindigt dan alleen bij de ogen. Doet er niet toe. Dat is alleen maar voor de correctie. Wegimir ha sferoot, binazir en pino, malgoot, shelle En drie sferoot van het hoofd, en drie sferoten, die binazir en pino, malchut Van het hoofd. Hanikraim, achab, die heeten achab, die achab heeten. Oftewel, ozen, het oor heet ozen, gotem is neus, en pe is mond, en die hebben de namen, in het hoofd, hebben ze de namen van de organen van het hoofd, ja, dan, en die dus drie sferot dus benazir en pinon, oftewel, achab, jardu, mitachat makom, dalden af, van onder de plaats, van 23 van het einde van het hoofd. Ja, dus van, vanaf, vanaf de plaats waar de Malchut staat, nieuwe plaats, nieuwe eindplaats waar de Malchut staat. Die dalen dan af. Dalen af betekent, die staan niet meer, uh, die kunnen het licht niet ontvangen, op de manier zoals het normaal een, een parsoef kan ontvangen. Ja. De Heinoe, Le madriga ta guf. Dat, dat, dat wil zeggen. De ze vielen dus waarnaartoe. Ze daalden af. Waarnaartoe? Le madriga gof Tot de traptreden van de gof. Ze zijn als gof geworden. Want, wie, want datgene wat daalt af van het hoofd. De plaats waar men afdaalt van het hoofd. Heet gof Echt? En daarmee wordt het, zoals we hebben dat al geleerd, dat de correctie van de tweede simsum, dat de, de benazen hier aan binnen, wel goed, ja of niet, die vallen van de hogere traptreden, die vallen naar de lagere traptreden, naar welke plaats? Naar de hoogste plaats van de lagere traptreden, naar de kettergogmaa, van de lagere traptreden, ja of niet? Want in de lagere traptreden is het ook net zoals in de hogere traptreden, die, daar is ook alleen maar overgebleven wie welke ketterenhochma. Ja, dus in die ketterenhochma, daar vallen de binazirampin en malgoed van de hogere traptreden. En dat is het geweldigste mechanisme dat het de mogelijk maakt dat de mens verheven wordt en al het licht ontvangt wat hij nodig heeft. Een correctie van Hoe? Als hij zichzelf betert, de mens, ja, dan haalt hij al zijn krachten in een bepaalde toestand waarbij hij maan uitspreekt. Wat doet hij dan? Hij haalt van beneden naar de krachten, naar boven, naar zijn ketteren-chochma. En, en ketteren-chochma van hem, die daarin is zijn gevallen, of ge, gedaald, afgedaald, de lagere, het lagere gedeelte van de hogere traptreden, ja, de traptreden, dus Binazir and Dan gaat het lagere, en wat betekent binazerapine and Betekent Dat betekent maar, alleen maar kilim, zonder licht, zonder licht. Let op, dat, let op wat, wat ik even wil zeggen, extra, dat de, hoge, het hoger, de hogere traptreden, die laat vallen binnen zeer en pinnen, naar de lagere trap treden. Alleen kilim, daar zit geen licht. Licht alleen blijft in Ketterhochma. Nu, als een lagere trap treden, die brengt zijn krachten. Man is ook een kracht van licht, van, alleen van de schepping. Als je, brengt, als je de krachten opbrengt om jouw krachten te, om te brengen, man, betekent, jij brengt licht van naar jouw eigen ketterhochma, dan, wat is er dan? Dan heb jij kilim om kilim, heb je dan van binazir en malchut, die zijn van de hogere traptreden. die koning, voor die is geen probleem om naar boven te klimmen. Naar, naar zijn eigen treden. Jij kan niet optreden. Kettergogma van jou, van de lagere traptreden, die kunnen niet omhoog. Dat kan niet, Ik kan niet, geen mens kan, de mens kan niet boven zijn, uh, huh? zijn boven zijn ja, hoofd. hoofd springen. Ja, dus, jij moet alleen brengen omhoog. Wat is dan? Jij brengt het alleen naar, naar je bovenste gedeelte, naar Kettergogma. En daar is wel de plaats voor licht. Dus jij brengt het daar naartoe. Dan dat licht van, dat licht dat van jou, dat vult Keter Gochma, die wordt dan, die schijnt dan aan die lege kilim van de hogere, van die binazir en binnen maalgoed. Iedereen ziet het? Dan de Gochma, dan de, nog een keer, dan de binazir en binnen maalgoed van de hogere traptreden, die haalt traptrede, dat licht van jou, zeigt dat licht, als het ware, van jou in die kilim van de hogere. Kilim zijn veel hoger natuurlijk dan de kilim, de kilim binnen zeer en maar goed Van de hogere zijn natuurlijk hogere kilim dan jouw kettergochma eigenlijk Dat is behoren bij de hogere traptreden. Maar het licht van die kettergochma dat overeen kwam naar de ligging. Nu, met de die binazerampine en malgoed, dus die komen dan in die Pin en malgoed van de kilim, van de lagere kelim, van de hogere. Nou, dan is het, dan betekent dat op dat moment dat die. Oh, ik kan iemand mij zeggen, welke overeenkomsten naar hebben we nu? Wat hebben we dan nu? Kijk, je bent, je het op, nog een keer. Bina zeer pienen, maar goed, van kilim, iedereen ziet het, Ieder concentratie, absolute concentratie moet het zijn dan gaat het wel. En, en niet intellectueel. Bina zeer pienen, maar goed, van de hogere traptreden. Die daalde die af, om deze reden, ja, omdat de, de, de, de punt is nu in de, gekomen in de ogen. Die daalde af naar de lagere traptreden, naar de belendende lagere traptreden. Die belendende lagere traptreden, die deed zijn best. Die heeft goede, goede leven, die heeft goed voor het goede gekozen. Wat betekent goede? Die bracht het licht naar boven, naar zijn eigen ketter Ja? Oké, okay, dat is alles wat de lagere kan doen. Lagere kan niet meer doen. Lagere kan niet, we zeggen dat natuurlijk. Een lagere kan nooit steken naar boven. Hoe? Oh. Hoe kan ik dan stegen naar boven? Hoe kan lageren opstegen naar boven zelf? Door eigen kracht. Geen, mo geen mogelijkheid. Ja? Dus, het uh, is, is, is alleen maar... Uh, kan niet. Hoe? Dan brengt de lageren dus de, de krachten naar het ketterhochma van zichzelf. Duidelijk, iedereen ziet het? Naar de, de ketterhochma van mijn kilim van de lageren. Dat is alles wat ik moet doen. Dan de binazen, die wien en maalgoed, dus de lagere kilim van de hogere traptreden, die nu al zonder licht zijn. Ja, want die zijn gevallen van boven, die hebben geen licht. Die gaan nu mijn licht in zichzelf opnemen. Dat wow. is mijn man, dus dat ketter warm, waar ik dat heb ik opgebracht. Ja, we tekenen natuurlijk altijd zo so dat mijn man gaat omhoog. Ja. Yes, natuurlijk, eerst, zo moeten we het zo so doen, eerst. Maar stap voor stap voor gaan we dan weer preciseren, fijner maken, et cetera. En later zullen we dat zullen we zien, dat mic microscopisch kunnen, zullen we dat ervaren, kunnen ervaren. Hoe dat allemaal daar verder fijn uh, proces plaatsvindt. Dus, in mijn, nog een keer, iedereen hoort het wel. Dus in mijn ketterhoogma heb ik licht omhoog gebracht. Dat is mijn man. En op dezelfde hoogte, binnen, binnen die kelim van Ketter Gochma, ja, dus daar binnen, binnen die traptreden, zijn gevallen die binnen zeer aan het van de hogere traptreden. En zij gaat nu mijn licht, dat ik opgehaald heb, naar de kelim, mijn, mijn kelim, Ketter Gochma, van de lagere traptreden. Dat staat op dezelfde hoogte. Het. dan gaat die binazirampin en goed van die kilim, die gaat mijn licht, wat ik had, dat is man, gaat opnemen, overnemen, net zoals, ja, dus, net zoals zij wordt dan binazirampin en goed van de hogere trap treden, die worden dan tot lampenkap. En mijn man wordt als het ware als lamp, ja? En zij gaat dan, zij neemt als het ware mijn straling in zichzelf dan, wat gaat gebeuren dan? Dan, Bina, Zeran, en Malchur, van de, de hoogere traptreden, heeft in zichzelf het licht van mij, en het licht behoort bij welke kelim van mij? Ketergogma, Keter, ja of niet? Het licht van dat behorende tot kettergogma. En dat is net zo'n licht van dezelfde kwaliteit, van dezelfde van dezelfde overeenkomst als van de ketterhochma van de hogere traptreden. Ja of niet? Ik heb mijn in daar met het licht daarin en nu komt het licht van mijn ketterhochma dat in mijn ketterhochma was en die bekleedt, die komt in die benazier en de van de lagere traptreden. En dat overeenkomt nu, dat licht wat daarin is, ja, in die het overeenkomt ook met, met natuurlijk boven bij kettergogma van de hogere trap Natuurlijk, daar is een sterkere licht. er maar, niet maar van dezelfde uh, orde, van, ja, van dezelfde smaak laten we zeggen. Precies, overeenkomstige eigenschappen. Dan is het dan, dat is voldoende dan voor de rampine, maar malgoed, van de hogere traptreden, om nu weer te omhoog te trekken. Ja of niet? Zij heeft nu licht. Ja of niet? Zij heeft nu licht van de kettergochma. Het is niet haar licht natuurlijk. Ja, dat, het is niet haar licht. Maar ze heeft nu dat licht al, dat ze kan optrekken naar boven. En het optrekken naar boven, naar haar eigen traptreden, neemt ze ook mijn kettergogma mee. Met het licht daarbij. Waarom? Niets verdwijnt in het geestelijke. Die Binaziranpien en Malgood stonden op een lagere traptreden. Op het niveau van Ketterhochma van de lagere traptreden. En daar waren ze daarmee verbonden. En in het geestelijke niets verdwijnt. Nu gaat de lagere gedeelte van de hogere partij, Binaziranpien en Malgood, omhoog. En die haalt met, met zich mee. Ook de Rishimot. Van mijn kilim, van, van, gogma, ketter en gogma Wat betekent haalt er mij? Mijn kilim, ketteren blijven op zijn plaats natuurlijk. Niets verdwijnt in het geestelijke. Maar extra komt iets, een extra'tje. Ja, extra ketteren gochma van mij, die komt daar naartoe naar de hogere traptreden. En die, ja, en die staat nu daar boven, op de, boven, de bovenste traptreden. en gaat u weer groeien. En dan komt je daar als embryo, en die gaat daar groeien, even tussendoor, oké? Okay? Dus wat hij vertelde ons, dat ze plaatsvindt plaatsvinden en die die Achab, wat hij zegt dan achap, 22, 22 na de punt, achap oftewel oor, oren, en p, oor, neus en mond. Die dalen af van naar beneden, naar de plaats, waar, het, waar, het, waar de hoofd, het hoofd eindigt. Waar is het? Ja. De heino, le madrigata gof. Zij dalen dan naar de plaats van het lichaam. Ja, want tot het ogen zijn, zijn hoofd. En de mijn, als het ware... Oren, neus en mond, als het ware, als het ware, zijn nieuw geworden tot lichaam. Punt. Wij derg zijn. 24. Nasa, we hechrag. Daam, we esser, svirod de En zeg ik zo, ik ga direct vertaald. Dus van punt tot punt of komma tot komma, dat wordt het sneller. Wij derg zijn op een dergelijke manier. 24. Nasa is geworden vehechra verplichtend gamba esers de guf ook in de tins sferot van het lichaam. Precies hetzelfde. Asher hamalchut dat de malchut 25. Ham jemet het aguf schelam parzuf dat de malchut die beëindigt het lichaam van de parzuf. Shahita omedet die stond, welke malchut stond, 26. Mikodem lachen daarvoor, voorheen. Bamakomniko dat hij imtzaid, op de plaats van de de middelpunt of de centrale punt. Shahi, dat die is, welke centrale punt is, 27. hamalchut de Esersferod de Goef is de Malgoed van de tien sferot van het lichaam. Hanikra, Hanikra, Hanikraot, Siumraglin. Die heet het einde van de voeten. Oké, okay, hij neemt dan het lichaam, hij, hij, in dit geval neemt hij dan het lichaam, maar hij zegt niet van het toch en sof, ja, de tweede en derde gedeelte van de persof, hij, hij noemt ze allemaal als koef, lichaam. Dus alles vanaf deze... Uh, dat lichaam om die dan allemaal tot, het, tot de voeten is, is lichaam. In, dat, dat kan ook. Alta, dus die mal goed, die stond dan allemaal dus, bij de voeten, als het ware. Steeg op 28. Alta, nu, lemakom, bina, schelaguf, naar de plaats van de bina, van de guf. Van de bina van het lichaam. Hanikret Tiferet, welke bina van de goef van het lichaam, heet Tiferet? Kijk nou, hij vertelt ons. 29. Ki hagat de goef hem kachap, want geset gvorat Tiferet, hagat van de goef van het lichaam van de parcoof. Hem kachap, die zijn, dat is kachap, ketter hochma bina. Ja, alleen de der namen hebben ze, want dat zijn chassadien. Chassadien. We zijn maar et en zei, dus die malchut, beëindigt de guf. onthoud die woordjes beëindigt het lichaam. Dertig sham, dar, betieferet. Bamakoma chazé, op de plaats van de chaze de borst. Dus nu weten we wat de borst is daarvoor. daarvoor. Wat is de plaats van de borst? Eigenlijk, daarvoor was het absoluut geen. geen was niet gedifferentieerd de plaats van de borst. Waarom? Nu kan ook die plaatsvinden op de plaats van de borst in het lichaam. Dus de goed van de beëindigende malgoed die komt nu te staan. Oh, uh, in de borst, de plaats van de borst, betekent te In de bina van het lichaam. Nou, nu kan dan meer, meer dan, nu daar kan het dan nu. Zivug plaats vinden en naar beneden het licht uh, het licht kan komen. Want wat was daarvoor? Bij de Adam Kadmon, was het alleen, waar was alleen maar zivug? Alleen was het, was het, was alleen maar over, op, uh, de massag de stond alleen maar boven de malgoed. Dus negen sferot konden licht ontvangen en de vier en de tiende niet. Het was al een zekere mate van ticoen, maar uh, weinig. En nu hebben we dan uh, de steek op in het hoofd. In het hoofd hebben we ticoen, hebben we malgoed. Dus dan ook uh, wat betekent dat? Wat, wat, wat winnen we daarmee? Winnen we daarmee dat het dat, dat, dat, dat, dat licht kan nu uh, omhuld worden in het hoofd, in het lichaam. De hele correctie, het principe van de correctie is niets anders dan om in dat, is dat om, omhullen van het licht. Omhullen het licht, bekleiden van het licht betekent bevatten en ontvangen. Al het goede kan ontvangen worden alleen door het bevatten, het omhullen van het licht. Dat eh? is wat de hele bedoeling van de correctie is. Dan zegt hij dat nu de Gazé, de, ze, de mal goed is nu gestegen in het lichaam naar de Gazé, dat is de plaats van de borst. En nu weet, dus waar de, de, de Parsa is, ja? is, dat is de plaats van de borst. Eigenlijk. Eh? Dus daar weten we nu ook. Dat het nu, da wat is dan de parsa, weten we? Dat is niet alleen maar een leentje zoals we dat tekenen gewoon. Maar weten we nu dat de waarde parsa is, oftewel het de borst is, daar staat de malchut van het lichaam, ja of niet? Altijd staat daar, niets verdwijnt in het geestelijke, maar door de correctie. Kunnen wij hem terugbrengen naar, tot de voeten, ja of niet. Net zoals in het hoofd, kunnen wij door de correctie brengen die mal goed, die staat in de ogen, kunnen wij brengen dus naar de pijn, naar de mond. Ook in het lichaam hebben wij ook, dat staat tijdelijk, omdat wij geen kracht hebben, staat het in de borst. Maar we kunnen het ook naar beneden brengen. Niet naar de juiste plaatsen natuurlijk, want de parsa blijft altijd staan tot de komst, tot de gemartikun. Maar we kunnen wel dat ontvangen via de plaats, van de, de, via de malgoed die, die verzoet is door de bina. Niet door de ware malgoed. De ware malgoed kunnen we niets ontvangen. Moeten we altijd ver, ver, verstoppen in onszelf. Altijd moeten we verstoppen in onszelf. Op een goede manier. Niet dat we dat verstoppen, niet dat verstoppen comedie spelen. Maar te werken met de malchut die verzoet is door de bina. En dat is de plaats van de haze. Iedereen ziet het? Dus de haze, let op, de borst waar de malchut nu staat, dat is de plaats waar de malchut verzoet is met de bina. Aan de rechterkant natuurlijk. Dan, daardoor kan ze wel licht ontvangen en doorgeven. Zo so, so gaan we stap voor stap meer van die nuances brengen. We Elo, gimel, asfirot, dertig na de coma. We Elo, gimel, asfirot. En deze drie asfiroten. 31 dat bina, wison, bina en zirampin en nukwa de guf van de guf. Onthoud dat woordje. Dat ik niet steeds dat ik verhaal, dat ik vertaal. Die begrippen wil ik liever niet, niet vertalen naar het Nederlands. Dat wij Nederlands spreken, maar dan we spreken die begrippen moeten we leren. De bina en zon. Dus drie, drie is Bina, zirampin en nukwa van de guf. Anikraïm, Tanhim, die heeten Tanhim. Waarom heeten ze Tanhim? Dus, net zo goed, Jezus, Tiferet, ja, zie je, Tanhim, dus dat zijn de sferoten die eh, Tanhim, dus die onder de, onder het hoef, onder de, onder de gazee zijn gebleven. Jatsumifgenat atseloot, die kwamen uit van kwamen uit kwamen van het aspect absoluut uit, dus dalden 32, We naar vloed de pruda en ze dalden af naar, de, uh, naar het aspect bija, we breiait ja, de pruda van de afgescheiden werelden. En dat kan ook in elke tien sferot zijn. ook in de ware absoluut en in die Kijk like nou naar die <coughs> Naar wat jij zegt in de 31 uh, over Tanhim, kijk, okay, in het midden ongeveer. Dus dat is, een, hij zegt dan Bina en Zon van het lichaam. En de Bina en Zon van het lichaam is in het gewoon, als wij zeggen dat, naar Sferoth, is het dan Tiferet en Nehim en Malgoed. Ja? Tanhim, Tanhim is een afkorting. Yeah? Tanhim, iedereen ziet het? Afkorting. Taf, dat is Tjeferet. Detzach, God, Yesod. En dan is het dubbele apostrof, En dan Mem is Malgoed. Hoe kunnen we dat vertalen? Dat Bina en Zoon, dat die deze zijn. Wie is Bina in Tanhim? Wie is Bina in die afkorting van die uh, we he knew five sferot. How many? One, two, three, four, five sferot hebben we as it were thereunder. Not the whole five, but the Tiferet is only a part of fan Who is dan the Bina in this Tanim? Huh? Hot. Huh? Who is the God? is the Bina? We have now, I have net new. Yeah, I, I was see, net I new. See. I was net at Okay, maar what say je dan? Nee, oké, okay. maar ik heb ga, nu ook met zweet op mijn gezicht. En ook heb ik al uitgelegd. Wie is dan de ja, wie is de bina in het lichaam? Nu, het Marco zegt Tiferet. het En en hij zegt hoe kan het goed zijn? Huh? Nee, ik zei dan over wie is de bina in die tenheam. Ten, ten dus in aan hem. Ja, dus de vijf Sferot. Tiferet net zo goed, en Malgoed. Wie is de binaar van? Tiferet natuurlijk, we hebben het ook gezegd. Tiferet is binaar van het lichaam. En nu, wie is van die? De restant van die vier, wie is dan de Serapin? Niet haastig. Dus. Wie is nu de Zeeran Dus de drie zijn uitgegaan. Uh, ja, drie is zijn uitgegaan. Yeah, huh? Nee. Net zo goed je zoot. Ja, precies. Net zo goed je zoot. Dat, onder, van dat de the is dan de Zeeran onder, van het onderste gedeelte, de drijf. En de malgoed is dan de nuqua. Oké? Okay? Die overgangen van de ene naar de andere moet je vloeiend doen. Of dat of that. so, is, dat is Dus die zijn nu afgedwaald, afgedaald, ben je dat te zeggen, van de absolute, en die vielen af naar de BIA. Dus alles wat onder de PARSA, let op, alles wat in elke tien sferot, hebben we de plaats van HAZE. Dat hebben we gezegd. En dat is de plaats van de PARSA. Oké? Okay? En, duidelijk, en onder die parsa of onder die geze, punt van de geze, daar begint de bia. Ja of niet? Begint brija et seravasia. Van die tien sferen. Doet er toe van welke wereld. Alles is, niets is in het algemene wat, wat er niet is in het algemeen, in het bijzondere. Duidelijk een beetje daarvan, daar, daarmee, hoe dat allemaal in elkaar zit. Even. Dus dat is het begin van elke correctie, is om te brengen de punt naar de gedachte, naar de magashova. En de gedachte is alleen, heet, bina, heet gedachten, alleen gedachten, alleen maar als die staat in het hoofd. Dan is het gedachte. Ja? waarom? Dan bina, is dan, bina staat dan na de gochma. En dan is zij gedachte. Dan zijn ze beide gedachten Gochma, dan zij is, dan is de bina als gochma. Dus als bina staat in het hoofd, dan is bina gedachte. Heet. gedachte Kijk, okay, dat heb ik al in de eerste, het eerste gedeelte heb ik al verteld. erg goed, nog wie niet gehoord had, de eerste, eerste gedeelte. erg belangrijk, daarmee verder. We gaan verder. In oh, in paus? <laughs>